Drie uur, Gert Kluck met het NOS-journaal. Een speciale gezant van de Verenigde Naties, Angela Kane, is aangekomen in Damaskus. Op verzoek van secretaris-generaal Ban Ki-moon praat ze met de Syrische president Assad. De VN-gezant wil dat VN-inspecteurs toestemming krijgen om de gifaanval van Woensdag te onderzoeken. De Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Rusland en Frankrijk hebben de regering van Assad en de opstandelingen opgeroepen om mee te werken aan zo'n onderzoek.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 A27 Utrecht richting Gorkum bij Hagestein, 5 kilometer. Op de A28 vanuit Hogeveen naar Assen bij Assen-Zuid, 5 kilometer. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Nijkerk, 5 kilometer. Skoda heeft de Tour de France voor de tiende keer helemaal uitgereden.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 Goedemiddag, op je maar vanaf deze week vanaf van een nieuwe locatie, de Lamar in Amsterdam. We zitten aan, in het uh, Grand Café van het uh, theater. We zitten hier goed en we hebben nog een paar stoelen voor u vrijgelaten. Dus bent u in de buurt, komt u even langs. Mijn gast dit uur die introduceer ik aan de hand van wat cijfers. Hij staat op nummer 78 van de Quote 500... met een vermogen van uh, 300 miljoen euro. Het staat hier, hoor. Ik lees het maar even op. Hij is gekozen tot de machtigste persoon in de, in de Nederlandse kunstwereld. En er is ook internationale faam... want hij behoort al tien jaar tot de 200 topkunstverzamelaars van de wereld. Uh, volgens het Grunelmeerde Amerikaanse tijdschrift Art News. Het is een lijst waar verder mensen op staan als de Sheikha van Qatar... en Roman Abramovic, de eigenaar van voetbalclub Chelsea. En over wie heb ik het nou? Joop van Kaldeborg, oprichter van de chemiebedrijf Kaldik... eigenaar van de Kaldik-collectie van moderne en hedendaagse, hedendaagse kunst. En over niet al te lange tijd ook eigenaar van een eigen museum in Wassenaar... want dat is druk in de oprichtende fase. Meneer van Kaldeborg, fijn dat u er bent. Welkom. Goedemiddag. Kent, kent u Abramovici persoonlijk? Komt u wel eens tegen? Nee. nee? De Sjaïka van Qatar ook niet? Uh, nee. nee. Ik heb haar een keer gezien, maar ik uh, ken hem niet. Nee, u kent haar niet. Nee. U, u bent hier, uh, ik zei het al vanwege die bouw van dat uh, museum... op landgoed Voorlinde in Wassenaar. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar ik wil u eerst even laten luisteren naar een, uh, uh, een van uw uh, goede vrienden... Bram Peper. Uh, die hebben we gebeld en die hebben we gevraagd... Ja, wat is dit nou eigenlijk voor man die Joop van Kaldeborg? Is dat een uh, vooruitzicht, Bram Peper, over u... waar u de schrik van op het hart slaat? Of denkt u van, laat maar kopen? Nee, hele... Bram is een goede vriend, dus ik maak me daar geen zorgen over. Oké, okay, hij zei het volgende. Het is een hele, het klinkt een beetje cliché-matig... en echt ondernemer, ik bedoel daarmee te zeggen... dat hij dat een buitengewoon uh, goede koopman is. En ik denk dat, laat ik zeggen, zijn contact met de kunstwereld... Die, zich eigenlijk wil spiegelen aan de eigenzinnigheid van de kunstenaars. Dat vindt hij interessante mensen, zal ik maar zeggen. En dus hij heeft dat een beetje nodig als zuurstof... ook voor zijn eigen ondernemerschap, om het niet uitsluitend... Uh, maar te hebben over uh, chemie en allerlei producten die hij produceert. Dat dat een beetje langzamerhand een smalle invulling is van het leven. Ja. U heeft het als zuurstof nodig om uh, het, het leven een beetje draaglijk te maken. Daar komt het eigenlijk op neer. Nou, dit, dit klinkt wel, zoals u het zegt, euh, zoals Peper het zegt Ik klopt het, het een beetje. Zoals Peper het zegt, klopt het wel, maar zoals u het zegt, niet helemaal. Uh, uh, kijk, het is, het is als je uh, uh, zaken doet en uh, chemie dat is uh, redelijk uh, abstract, zou je kunnen zeggen. Uh, is uh, het omgaan met uh, kunst en met kunstenaars vooral ook. Is een uh, leuke, welkome aanvulling. Ja. Mm. Daar uh, dat valt leuk over te filosoferen. En dat is, laat ik zeggen, bij een chemische fabriek is, uh, is heel leuk over te denken. Maar het is wat anders dan filosoferen. Ja. Is, is het ook moeilijk om die twee werelden. Uh, om, in, om u in die twee werelden te, tegelijkertijd te begeven. Want ik kan me zo voorstellen, als je dan een waanzinnige kunstenaar of kunstwerk hebt gezien, dat je dat van de daken wil schreeuwen. Misschien dat dat in die wereld van de chemie dat dat, dat in een soort door de aarde valt. Nee, in de wereld van de chemie... Dit zijn twee verschillende werelden... Ja? die elkaar, uh, zeg maar, compenseren. Uh, zolang als ik direct in die chemiewereld betrokken was... op dit moment uh, uh, ben ik niet meer daadwerkelijk uh, werkzaam... Uh, rond mijn zonenbedrijf tot mijn grote genoegen. En... Uh, doe ik dus haast alleen nog maar kunst. Maar uh, in de tijd dat ik uh, zowel bedrijf deed als uh, me erg voor kunst interesseerde... kon ik het heel goed combineren. Dus, uh, ik moest veel reizen over de wereld en dan probeerde ik altijd wel iets in te plannen... Uh, dat ik daar naar R, waar ik was, naar een museum ging, een kunstenaar bezocht... een galerie of iets uh, van kunst ging bekijken, want het gaat over kijken. Ja, kijken, kijken en dan misschien later kopen. Nou, soms kan ik dat redelijk snel. Ja, is dat zo? Ja. ja? Wat, wat, is, wat is het snelste geweest dat u een Kunstwerk zag... en dacht van, dat wil ik hebben, en wel nu? Nou, dat, dat vind ik een hele lastige. Uh, mijn tactiek zit meestal iets anders in elkaar. Ik ga naar een heel aantal, uh, zeg maar even, galeries kijken. En uh, daar zie ik er, uh, ik zeg wat, in New York tien per dag... En die, die kijk ik allemaal aandachtig. En ik doe niks. En wat de volgende ochtend nog beklijft is dat kan dan wel eens aangeschaft worden. Als u wakker wordt met het idee ja, van dat weet dat ik. Dat was hem. Daar word ik mee wakker, ja. ja, ja. En is, bent u dat dan zelf, die, dat contact met die galerie... of met die kunstenaar onderhoudt, of doet u conservator dat? Nee, dat doe ik, in dat geval doe ik het zelf. En dat is ook he, ongelooflijk leuk. Ja. Ja. Ja, ja, ja. We hebben een aantal werken, uh, waarvan er één is die ook heel zelfstandig uh, mag en kan kopen. Zelfs zo sterk dat ze uh, alleen maar mag kopen... Zonder met mij te overleggen. Uh, in het andere geval, in mijn geval, overleg ik wel vaak met haar. Dat is Suzanne Zwart. Of is dat weer iemand dat anders? Dat is Suzanne Zwart. Ja, ja, ja. Um, hoe, hoe is het er allemaal zo begonnen? Want is het iets van huis uit? wat is meegekregen, de liefde voor beeldende kunst? Nou, er hingen thuis wel schilderijen. Maar uh, ik kan niet zeggen direct dat de liefde daar kwam. Ik, ik kon wel aardig tekenen. En uh, in mijn jonge jaren uh, illustreerde ik het schoolblad. En uh, ik had een grootvader die een beetje kon schilderen. En uh, ik ging graag naar het Haagse Gemeentemuseum. Uh, ook al als uh, zeg maar jongetje van een jaar of uh, 15, 16. En, alleen? Uh, alleen, ja. Dat, uh, ik, ik voelde me daar thuis. En uh, uh, ik kwam daar uh, ja, uh, relatief veel. In die tijd was museumbezoek nog. Uh, uh, ja, daar liep je redelijk alleen rond. En dat, uh, dat was, was heel erg aangenaam, vond ik. Ik wist al uh, uh, stukken te hangen. Uh -huh. En daar is aardig wat in veranderd in de loop der jaren natuurlijk. Als je over het Haasgebeten ja. Museum... We we allemaal op een andere plek. Ja. Een, verschrikkelijk, nou ja, een verschrikkelijk mooi museum met uh, een prachtige collectie. Ja. En uh, inmiddels ben ik een tijdje nu voorzitter van de Raad van Toezicht. En, en met... Ook heel veel plezier, moet ik zeggen. Dat moet ook heel leuk zijn. Als, ja, dat is leuk. Ja. Die combinatie, dat je ja, dan dat is leuk. ineens uh, daar in feite een beetje bij hoort bij dat museum. Ja, waar het ja. allemaal is begonnen. Ja, ja dat is ja, leuk. Ja. Maar uw vader was, begon als timmerman en is later ambtenaar geworden. En uw dat moeder, klopt, u heeft zich goed verdiept. Ik, heb, ik ben zo goed geïnformeerd over. Ja. Uh, en, en uw moeder ook uh, geïnteresseerd in kunst? Stimuleerden uw ouders dat ook? Of? Nou, dat, dat, nee, dat zou ik niet willen zeggen. Nee, nee, nee dus ze vonden het maar raar. Kijken kunst is één ding. Kopen is natuurlijk toch een heel ander ding. Uh, het eerste werk, weet u dat nog? Ja, ik heb, uh, mijn eerste werk was een Peter struiken uh, druksel wat ik gekocht heb. Uh, een mapje van, uh, als ik het goed zeg, drie of vier stuks. Die zijn helaas uh, verbrand in, in een brand die een keer in ons kantoor... in de Leuvenflat in Rotterdam is gebeurd. Dus ik heb ze niet meer. Hm. Maar het, het kostte toen, als ik me goed herinner, 25 gulden. Dat is uh, drie keer in Krantenwijk lopen, of...? Wat zegt u? Dat is drie keer in Krantenwijk. Nou, dat, dat is, ja, zoiets, ja. ja. dat rekent u goed uit. In die <laughs> tijd wel, ja. We kwam het geld zo op die manier ook binnen. Heeft u Ja, in ja? die, die tijd uh, uh, deed ik zeker krantenwijken. ja. ja, ja. En, en vakantiewerk en zo, dat, uh, dat was toen meer gebruikelijk dan tegenwoordig, heb ik wel eens de indruk. Nou, volgens mij ik het nog redelijk in de vakanties gewerkt, ook door uh, jongeren. Oké, okay, mooi. Toe. Ik heb er in ieder geval veel, uh, de vakantiewerk heb ik heel veel van geleerd. Bij een drukkerij gewerkt, bij een fietsenmaker. En daar, daar we allemaal veel van opgestoken. Ja, dat vond ik die... altijd erg leuk. En die, die struikenvelletjes, uh, die hingen thuis op jouw kamer? Ja, in, of? Mijn, in mijn kamertje, ja. Ja, zeg maar, ja. En dan kwam je moeder kijken, die zei, ja, leuk. Of? Moet je daarmee? Nou, ik, nou, ik, ja. ik, ik had, uh, dat waren abstracte, ab, redelijk abstracte dingen, kleurrijke dingen. Dus uh, dat, dat werd niet heel erg gewaardeerd. Uh, maar ik... Ja, ik kon natuurlijk niet veel kopen. Dus ik knipte plaatjes uit, uh, uit tijdschriften en zo. Van Picasso of van Cézanne. Ik herinner me dat dat ik dat deed. Omdat ik dat ja, wel mooie dingen rond. Ja. Maar ja, de schilderijen als zodanig waren niet direct binnen mijn budget. Nee, dat is later misschien wel zo gekomen. Nou, daar zijn ze eigenlijk ook nooit gekomen. Nee? Nee. nee. nee. Is ook... nee ik heb altijd hedendaagse kunst gekocht. Voor uh, zich uh, in principe redelijke prijzen. Ja. Was dat ook altijd het uitgangspunt van ik wil niet boven een bepaald bedrag gaan of zo? Nee, dat had ik niet. Nee. Uh, het is niet zo dat ik daar uh, een heel erg een limiet heb voor een bedrag, maar uh, ja, hedendaagse kunst, als je jonge kunstenaars koopt, dan, uh, dan is dat vaak nog betaalbaar. Ja. Ja. Dat kan u ook en dat kunnen veel mensen ook. Ja, ik doe het ook wel eens. Goed zo. Ja, ja, goed is dat goed, ja? Ja, dat vind ah, ik goed. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Ik moet niet de enige zijn die ik hey, je voor, zeg. Er moet er werk, meer zijn. Struiken was, was de eerste. Hoeveel werk heeft u nu in uw collectie? Weet nou, u dat? eerlijk gezegd, net als alles wat u in het intro vertelde... vind ik niet zo zin, zinvol om daar veel over te praten. Maar nee. het zijn er meerdere duizenden. Ja, en dat is uh, voornamelijk nu in depot... Ja, nou, er is een redelijk deel in het depot, maar er zijn ook, um, uh, we, we hebben een aantal bedrijven in de wereld en daar hangt allemaal kunst. Aha. Dus we hangen overal kunst, van Thailand tot uh, Canada, van... Uh, uh, Spanje tot Zweden. Ja. Overal hangt wel uh, bij ons bedrijf kunst. Ja. Aanleiding om u te vragen voor dit gesprek... is natuurlijk het feit dat u dat groene licht hebt, hebt gekregen... voor dat museum in Wassenaar. Um, ho, hoe was het om dat... want u bent er al een hele tijd mee bezig... om, om dan te horen van... oké, okay, Verkaldeborg, ga je gang, het mag. Heel emotioneel. Ja? Ja, ik was er wel door... Ja, je, je bent er verschrikkelijk mee bezig. We zijn ruim twee jaar bezig geweest... Als je daar waar wij willen bouwen, wat een uh, ecologische hoofdstructuur is. Uh, uh, natuurgebied, waterwindgebied, Rijksmonument, kortom. <lacht> alles is er, uh, doet eraan, werkt eraan mee om uh, het niet te mogen. Waarom dan? Uitgerekend daar. Nou ja, het is een heel mooi gebied derhalve. <lacht> uh, het is heel mooi, het is, heel, uh, uh, het is een prachtig uh, uh, stukje natuur. Met een, uh, uh, een mooi landhuis erop ooit door de... Heer Hugo Loudon gebouwd. En, uh, nou, het, is, het is heel mooi om daar ook een museum bij te bouwen. En er is ruimte, we hebben parkeerterrein. Kortom, een aantal zaken die uh, het mogelijk zouden moeten maken. Alleen, ja, wij beschermen Nederland de natuur heel erg goed. Uh, en vooral ook erg ingewikkeld. Ja. Dat we het goed doen, daar ben ik het mee eens. Mm. Dat we het ingewikkeld doen, uiteraard niet. En dat, dat, het, is, uh, ja, het is een enorme strijd: twintig uh, onderzoeken. Uh, omwonenden uh, die zeggen van liever niet? Uh, ja, omwonenden. Een, een, een klein aantal overigens. Maar toen, er is een veel groter aantal die zeggen liever wel. Ja, maar met, denkt u niet dat het uh, toch op een of andere manier dat schade gaat opleveren voor dat natuurgebied? Nee, dat denk ik helemaal niet. Nee. Uh, uh, helemaal niet zelfs. Mm. Uh, ten eerste, uh, als je zo'n stukje, wij gaan daar uh, een oppervlakte bebouwen van zo'n uh, 6000 vierkante meter, even zo rondweg. En uh, wij gaan diezelfde 6000 meter ergens anders natuurgebied maken. Dat is overigens een verplichting, maar ik vind het ook een prima zinnige gedachte. Mm -hmm. uh, We hebben het geluk gehad dat ook te vinden in Wassenaar, dus daar wordt een weiland omgebouwd tot natuurgebied. Uh, kortom, er gaat geen natuurgebied verloren. En het landgoed kan goed gebruikt worden. Anders kan het niet onderhouden worden. Het is niet dat het wordt afgesloten dat niemand er meer bij kan. Nee, tegendeel natuurlijk. Want ja. er, er mogen allemaal mensen wandelen. Nu al, ik laat iedereen er zijn hond uit laten. Joggen, uh, noordik walken of wat ze er allemaal doen. Iedereen is welkom. Uh, als ze zich een beetje aan uh, ook die natuurregels houden. Nou, ja. dat doen de meeste mensen ja. wel. Laat niet als dank voor het aangenaam. Nou, pozen. dat valt In ook echt... heel erg mee. Ja. U heeft uh, uw eigen muziek meegenomen. Niet, niet dat u zelf speelt, maar wij vroegen u... Uh, wat zou u graag willen laten horen? Uh, ik noem Sidney Bechet. Wat... Ik, Petit je... Fleur. Ja, Petit Fleur. Nou ja, daar kwam ik op omdat uh, een van uw medewerkers mij dat vroeg. En uh, uh, het is een heel... Uh, een uh, jeugdding uh, uh, uh, wat ik me herinner: ik ging vroeger, uh, ik, ik was in Den Haag woonachtig... en uh, ging vaak in het uh, koerhuis, de koerzaal naar uh, jazzconcerten. En uh, uh, nou, daar, kom, daar komen dat soort voor, voorkeuren vandaan. Dit Fleur van uh, clarinetist, saxofonist, componist Sidney Bechet. De keuze van uh, mijn gast dit uur in uh, Opium Radio, Joop van Kaldeborg, Binnenkort uh, eigenaar van een, uh, van een eigen museum. Gaat het eigenlijk het Van Kaldeborg Museum heen of weet u dat nog niet? Nee, zeker niet. <laughs> zeker niet, nee, zeker niet. Want dat vindt u te veel eer of te veel? Uh, nee, maar... Ik zit eigenlijk niet zo op die naamsbekendheid te wachten. Dus het, het, het krijgt een andere naam. Waarschijnlijk Museum voor Linden. Museum voor Linden? Omdat dat het landgoed is. Daar was ze naar. Dat land, landgoed over staat. Dat Heeft u gekocht voor 15,5 miljoen? Dat stond in de krant. Dat stond in de krant. Dus dat zal wel waar zijn. Hè? Dus laten we dat aannemen. Ja, ja. Dat is, uh, moet u dan even met de bank overleggen? Of is dat een kwestie van even. Ik heb ah. niet met de bank overlegd. Nee, goed. Uh, meer hoef ik er ook niet over te weten. Dat vind ik ook helemaal niet zo netjes om dat te vragen eigenlijk. Nou, u mag rustig vragen. <laughs> Dit Geen was wel ongeveer antwoord. wat ik erover wil zeggen. <laughs> ja. Uh, het, het valt op. Het openen van een eigen museum. Het, het lijkt wel een trend. Want uh, meneer Melgers die is ermee bezig in het oosten van het land. Uh, uh, zo zijn er meer. Er is ook in Wassenaar het Lauwman Museum. Met, met automobielen. Uh, ook van ja. een privépersoon uh, die dat doet. Heel mooi museum. Ja, het is een mooi museum. Mooi gebouw ook. Um, er schijnt zelfs, dat wist ik niet eens, het pri Privé Museum Forum te zijn. Uh, dat was tijdens de Hongkong Art Fair. Wist u dat? Bent u daar geweest ook? In Wassenaar? Of in, nee, nee in, dit is in Hongkong geweest. Uh, okay. Het Privé Museum Forum. Dus mensen die daar. Die kunnen nee, die daar ik ben niet geweest. met elkaar overleggen over hoe het wel nee. gaat. Nee, ik heb wel eens een aantal van, uh, vergelijkbare musea bezocht, uh, onder andere in de Verenigde Staten. Uh, heel erg leuk om te doen. Uh, inspirerend, omdat die Amerikanen heel open daarover zijn. Uh, alles vertellen, hoe ze het doen, hoe ze het opslaan. Uh, wat ze voor programma maken, met wat voor soort uh, budget ze werken. En zo. Uh, zeer leerzaam Aha. om uh, te doen, maar uh, nee, daar ben ik niet geweest. Nee, want wat, wat steekt u van dit soort contacten op in Amerika? Wat, wat leer je daarvan? Uh, uh, zoals ik zei, de manier van doen. En, uh, oh, onder en onder andere ook. Een uh, huh? Kunt u een voorbeeld geven? Thank you. Nou, ik heb bijvoorbeeld bij iedereen gevraagd... heeft u een endowment fund? Heeft, u, heeft u Hoeveel geld beschikt u over? Dat hoef je in Europa of aan mij niet te vragen. In Amerika kun je dat vragen en krijg je ook een antwoord. Ik bezocht acht musea en de getallen varieerden. De, de laagste was 80 miljoen endowment fund en de hoogste was 480 miljoen. Toen dacht ik zo, dan moeten we nog eens aardig aan trekken. Toen ben ik ineens een en, kleine jongen. Ja, en u spreekt erover... Um, uh, uh, uh, u krijgt een museum. Uh, dat is in zoverre niet helemaal waar. Dat, dat museum dat, uh, dat gaat in de stichting. Hm. Zowel het landgoed als het museum als de collectie gaat allemaal in het museum. En is dus straks niets van mij bij. Maar toch, Joop van Kaldeborg is de grote man daarachter. Nou ja, die heeft het gedaan. Dat, ja. dat, dat ga ik niet ontkennen. Ja. Maar uh, voor de rest uh, is het weg. Hecht u daaraan, die twee dingen zo gescheiden te houden? Of duidelijk te maken dat u... Ja, hecht ik aan. Ja, waarom? Bescheidenheid? Nou, dan daar, daar, daar hebben mensen al tegelijk het woord vals bij. Dus dat is niet prettig. Maar uh, uh, nee, het is niet per se bescheidenheid. Het lijkt me heel goed dat dat een, een, een karakter krijgt... waar het uh, voort kan bestaan. Met andere woorden, uh, ik ben straks... Ik ben al een... Oudere man. En ik, uh, ik hoef... Uh, straks moet dat door anderen gerund en gedaan worden. Dan is het goed als het duidelijk is uh, van wie het is. Kortom, van de samenleving. Ja, er zijn natuurlijk uh, voorgangers geweest... die op diezelfde manier gewerkt hebben. Uh, ik denk aan de... Henry Tate in, in Engeland of de, de Guggenheim-familie in, in Amerika. Ja, er is niets van. Kruller-Muller. is ietsje anders, ja? maar ja, dat ja. was uiteindelijk door de staat overgenomen... Mm -hmm. in, in een wat moeilijkere periode van de, de familie Kruller. Ja ja, ja. ja, ja. Maar spiegelt u zich aan dit soort mensen... Of? Nou, ik, ik denk dat je beter kunt zeggen dat ik niet in hun schaduw kan staan. Uh, en uh, de spiegel lezen is, is een beetje veel. Ik, ik kan er ook uit met veel respect naar wat ze verzameld hebben... hoe ze dingen gedaan hebben, tegenop kijken en dat doe ik dus. Ja. Spiegelen vind ik gelijk veel. Om even een uh, idee te geven voor de mensen die dat niet weten... wat u in uw collectie heeft. Uh, een paar jaar geleden, 2011, was, uh, was de tentoonstelling... In, het, uh, in, het, uh, in de kunsthal in Rotterdam. Uh, I Promise to Love You. Een werk van uh, Tracy Emin, hè, wat, wat daar ook prominent hing. Uh, maar zij is een van de kunstenaars die u verzamelt. Uh, Philip Ackerman, Nederlands kunstenaar. Armando heeft uw werk van uh, uh, Sam Taylor Wood. Had haar een prachtig werk uh, op die tentoonstelling... Kunt u dat uitleggen, hoe dat eruit ziet? Dat is zo'n mooi werk. Niet, niet erg eenvoudig om uit te nee. leggen, je moet het namelijk horen. Ja. Maar uh, uh, het is wel een, uh, een, een, inderdaad een bijzonder werk. Het, uh, het is een grote, donkere ruimte waarin acht uh, uh, schermen hangen... die je aan twee kanten kunt bekijken. Je kunt er midden tussen die acht schermen staan. En dan zie je een orkest in vrije tijdskleding... ergens in een, in een industriehal optreden... En uh, je hoort... De, is, de muziek is er speciaal voor geschreven. Acht minuten muziek. En uh, Sam Taylor Wood heeft dat onwaarschijnlijk precies opgenomen. Uh, zodat je hoort, je hoort die muziek. En het duurt een tijdje, althans het duurde bij mij een tijdje... voordat ik doorhad dat al die uh, muzikanten zonder instrument spelen. En dat het desondanks precies op tijd de, de viool gestreken wordt. Of... Uh, het klokkenspel gedaan wordt. En dat is heel fascinerend om te luisteren en te zien. En daar waren inderdaad veel mensen enthousiast over. Was dit zo'n kunstwerk waar, uh, waarvan u zei... Van, of waar u smorgens wakker mee werd van dit moet ik hebben? Um, de eerlijkheid gebied me toen ik het de eerste keer heb gezien heb ik, uh, dat was in Londen... en toen heb ik... Uh, ik had al wat werk van Sam Taylor Wood verzameld. Uh, ze heeft ook eens een keer... Uh, onze familie op een... Uh, een 360 graden foto gemaakt. In uh, 1995... als ik het goed op mijn hoofd zeg. Voor de eerste manifesta. En uh, toen ik dat in Londen zag... en hoorde... toen ben ik op de grond gaan zitten... en er waren gelukkig heel weinig mensen. En uh, ik heb er vier keer naar, die, naar, naar het ding gekeken. En daarna hoefde ik niet meer wakker te worden. Dus toen is het directe deal gesloten daar heb ik wel me gerealiseerd dat ik daar ruimte voor nodig had. Ja, inderdaad. En dit is eigenlijk een van de redenen van het museum. Je, heb, je kunt dit werk niet laten zien als je niet een ruimte hebt. En uh, zo heb ik meer werken waar die, die om ruimte vragen zo niet schreven. Mm -hmm. En in opslag heb je er niet veel aan. Dus je moet er wat mee doen. Ja. En het is heel erg leuk om uh, uh, deze kunst ook met andere mensen te delen. Dat is echt, ik moet zeggen, dat geeft heel veel uh, plezier. Ik doe dat nu in de tuin met onze in de tuin, waar ook veel mensen naartoe komen. En je merkt dat dat. Uh, ja, dat dat, dat, dat mensen. Uh, ja, dat die daar een goede bidden ja, gaan hebben. Ja. En zo. Des, destijds heeft de uh, kunststuur van de AVO, heeft er een uitzending aan gewijd. aan die, uh, die inrichting van de tentoonstelling in Rotterdam in de kunsthal. Mm -hmm. Waar we zagen dat u zichzelf heel erg bemoeit met elk detail van de kunstwerk. U lijkt wat dat betreft Joop van de Ende de baas van deze zaak hier. Dat ja, zal wel in Joop zitten, denk het zal, ik. zal misschien, ja. Maar, maar uh, gaat u dat in het museum straks ook doen? Of? Laat u dat los? Nou, dat ga ik zeker uh, loslaten. Uh, ik hoop wel dat ik nog mee de eerste. laat ik zeggen, de eerste keer uh, mee mag doen. Uh, misschien wel het eerste jaar, maar daarna moet er toch wel uh, duidelijk een directeur zijn die het runt. En ik zit uh, in, de, in de stichting. Ja. Als een museum er is uh, en mensen hebben die uh, collectie gezien één keer. dan hebben ze het gezien. Dan komen ze wellicht niet meer terug. Bent u niet bang dat het heel snel. Ja, dat de bezoekersaantallen zullen teruglopen. Dat zouden die uh, protesters in de buurt heel erg leuk vinden. Dat het weer overgroeit, was. overwoekert met de natuur. Uh, ja, maar dat, dat, uh, dat, dat... Nee, dat denk ik niet. Het wordt een, uh, een echt museum, met andere woorden. We gaan ook wisselende tentoonstelling maken. De collectie is groot genoeg om te kunnen... Uh, ja, nee, niet per se de collectie. We, uh, als je het museum voorstelt als een langwerpig gebouw... van zo'n 100 meter lang en zo'n ruime 50 meter breed... Uh, dan moet je je dat voorstellen dat dat in drieën is gedeeld... Het eerste gedeelte uh, gaan wij tentoonstellingen maken... van onze eigen collectie. Uh, Zo'n tentoonstelling blijft al, wie weet, een half jaar, een jaar. Uh, daarna, dat, dat kunnen we na een heel aantal jaren volhouden, om dat dan te wisselen. Ja. Het middelste gedeelte gaat uh, bestaan. Uh, gaan we wisselende tentoonstellingen maken. Het zij op thema, het zij op een kunstenaar. En daar zullen we dus ook, net als andere musea doen, lenen van anderen... En uh, daarom zijn dat soort contacten in Amerika ja, wel handig. Ja, ja. En uh, het laatste gedeelte is uh, wat ik noem permanente collectie. En daar komen zulke werken als die, dat van Sam Taylor Wood in. En dat kan dus, uh, die worden geïnstalleerd. Die vragen ook heel veel installatie. En uh, die blijven dus permanent. Ja. Maar ik ben niet bang dat de mensen dan wegblijven. Nee. Ik praat straks met u verder. We gaan eerst even naar het nieuws van half vier met Gert Kluk. Dit is Radio 1, het NOS-journaal. De in ongenade gevallen Chinese politicus Bo Jilai erkent dat hij fout heeft gemaakt toen hij van een politiechef hoorde dat zijn vrouw een Britse zakenman had vermoord. Bo geloofde het niet, werd boos op de politieman en ontsloeg hem. Op de derde dag van zijn proces sprak Bo overigens opnieuw dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan corruptie.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 Op de A27 vanuit Utrecht naar Gorken bij Hagenstein 5 kilometer. Op de A28 vanuit Hogeveen naar Assen bij Assen-Zuid 5 kilometer. En vanuit Zwolle naar Utrecht op de A28 bij Nijkerk 5 kilometer. Dan nog vertraging bij de spoorwegen. Want tussen Rotterdam Centraal en Rotterdam Zuid rijden geen treinen. Er loopt iemand op het spoor en de vertraging is meer dan een uur. Dit is Opium. Op je hem vanuit het uh, Grand Café van de Lamar in Amsterdam. Hier aan tafel Joop van Caldeborg Hij heeft groen licht gekregen... voor de bouw van een museum uh, in een uh, natuurgebied bij Wassenaar... Uh, waar uh, zijn eigen collectie, of de Caldi-collectie de Caldi moet ik eigenlijk zeggen... Uh, gaat worden geplaatst, maar waar ook wisselende tentoonstellingen zullen plaatsvinden. Kortom, het wordt een uh, volwaardig museum, als ik het zo uh, noemen mag. Ik, ik heb daarover misschien aardig... Uh, want u zei net dat u in Amerika was geweest dat u veel heb gesproken met mensen die hun eigen museum hebben opgezet. Dat het heel nuttig was. Dichter bij huis, Wim van Krimpen. Was ooit de, de, ja, de man die aan de basis stond van de kunststal. Uh, Villa Mondriaan heeft hij opgericht. Uh, de vernieuwing van het Fries Museum. Uh, dat volgende maand opengaat. gaat. Daar heeft hij ook een uh, behoorlijke vinger in de pap. Uh, echt een museummaker zou je kunnen zeggen. Uh, wij vroegen hem of hij wellicht voor u nog enkele tips heeft. Komt hij? Laat hij vooral niet te veel naar andere musea kijken. Hey. Hij heeft natuurlijk ook het karakter dat hij, uh, dat hij de beste wil zijn. Dus hij gaat overal kijken. Hij kent alle musea van de wereld. Maar en hij heeft de laatste tijd ook een paar grote, grote werken gekocht van kunstenaars die je ook in andere musea ziet. Dat begrijp ik wel. Hij, maakt een, hij is echt een, een stevige baas eronder aan het leggen. Maar het leukste is toch als hij uh, helemaal zichzelf blijft dus zo eigenwijs als hij is, dat hij dingen koopt en doet die anderen niet doen. Ja, ik moest lachen hè, toen hij dat zei. Vooral niet naar andere musea kijken. Nou ja, kijk eens, uh, Wim is uh, minst zo eigenzinnig als ik. <laughs> en uh, mag het dus zeggen. Maar uh, dat je... Dat je oriënteert is niks mis mee, denk ik. Uh, hij heeft gelijk. Uh, je moet niet uh, nadoen wat iedereen al doet. En dat zijn we ook zeker niet van plan. En uh, onze collectie ziet er ook zo niet uit. Uh, maar uh, als een bepaalde kunstenaar... Uh, we hadden het net over die Sam Taylorwood. Als die goed is... Uh, uh, dan vinden vaak andere mensen dat ook. Dat vind ik niet alleen. En dan krijg je het wel eens, wel eens ergens anders ook te zien. Soms is het ook een werk in oplagen. Uh -huh. En krijg je dat ook wel eens ergens anders te zien. Maar er is uh, ruimte genoeg om eigenzinnig te blijven. Ja, ja. Iemand met wie u een uh, bijzondere band hebt... Uh, althans als kunstenaar uh, die, die op uw steun altijd mag rekenen... is Philip Akkerman, hè? Ja. Die heeft u ooit, dus hij, hij is bekend doordat hij uh, zichzelf altijd portretteert. Uh, bij, elk jaar maakt hij meerdere portretten. En u heeft ooit met hem een afspraak gemaakt: ik ga elk jaar werk van jou kopen. Zijn die, ja, dat is al een flinke tijd geleden. Ja, ja. Uh, ik heb hem een keer uh, nou, goed zeg maar, uh, ontmoet en toen gezegd: Nou, ik koop er 50 van jouw zelfportretten omdat uh, ik uh, ze vanaf het begin tot uh, toen nu wil hebben. Nou, daar hebben we een beetje over gestecheld, zeg maar. En uh, dan, uh, als dat nou uitkomt, dan blijf ik ze, zolang als jij het blijft doen... blijf ik ze kopen... En uh, zolang als ik ook nog leef. En uh, dat is, nou, ik denk wat, 25 jaar geleden afgesproken. Ja, ja. En uh, elk jaar ga ik naar hem toe en dan krijg ik zeg maar de eerste keus van zo'n... nou, ik denk dat hij wel zo'n 100, 150 zelfportretten per jaar maakt. En die bekijk ik dan allemaal en dan koop ik er zo tussen de 10 en de 15. En uh, nou, er in het begin was hij daar, uh, denk ik, heel gelukkig mee. Nu denk ik gewoon gelukkig. <lacht> Het is uh, prachtig natuurlijk voor een kunstenaar om, om zo'n band op te bouwen met, met, een, met een verzamelaar. Andersom lijkt het me voor een verzamelaar ook heel ja, uh, verrijkend. Om, uh, het, is een, uh, het is allereerst een unieke man. Hij is um, uh, uh, zeer bescheiden, uh, zeer hardwerkend. Uh, hij is een noest ijverende kunstenaar. Het is niet iemand die zo even in de glamour staat. Uh, hij is iedere dag bezig om uh, zijn... Euh, werk te verbeteren. Hij kijkt heel veel naar ook andere kunstenaars. Euh, hoe hoe ze technieken. Hij is heel geïnteresseerd in oude technieken en zo. En euh, ja, ik heb, ik heb veel respect voor hoe hij dat doet. En niet te vergeten, al sinds 1981, toen hij ermee begonnen is. Toen hij gedacht heeft: dit ga ik doen. Ja. Euh, euh, euh, niet mee opgehouden is. Dus dat is heel, heel goed. Al ja. meer dan 30 jaar. Zijn, dus. zijn er meer van dat soort kunstenaars waarmee je als, kunst, als, als verzamelaar zo'n band opbouwt? Dit is wel een hele bijzondere, maar er zijn meer kunstenaars... waar ik een zekere band mee heb en die ik regelmatiger zie of mee praat. Of ook kunst van koop. Uh, in de mate waarin Fiede Bakkerman is redelijk, uh, redelijk uniek, ook bij ons. Ja. Ik noemde, uh, of u noemde Peter Struik als de eerste uh, van wie u ja. ooit werk heeft gekocht. Niet van hemzelf, maar ja. uh, uh, als, als kleine jongen, uh, zo gezegd. Uh, heeft u met hem ook een... Uh, Nee, nee, met uh, Peter Struiken ben ik amper uh, veel aangekomen. Ik heb wel meer werk van Peter Struiken in de loop der jaren gekocht. Maar uh, nee, het was uh, toen een, uh, een, uh, een jeugdenthousiasme. Uh, uh, en uh, later ben ik wat meer werk gaan kopen van uh, Jan Schoonhoven... die ik wel heb leren kennen. En uh, waar ik ook veel, veel werk van heb uh, kunnen verzamelen. En, nee, bij hem is het niet zo, uh, zoiets. Maar uh, ja, bij de ene kunstenaar ontstaat dat wel, en de andere niet. Ja. Het is ook niet zoiets... Uh, uh, dat dat nou een, per se een noodzaak is. Nee. Jan Schoonhoof, het is grappig dat u dat noemt... want we hadden het in het nieuwsoverzicht aan het begin van deze uitzending... dat uh, werk van hem gestolen bij het museum van Bonn van Dam in Venlo... Ja. bij Sotheby's in Londen in de verkoop kwam. Wat, wat vindt u van zo'n verhaal? Nou, ik vind het uh, redelijk, uh, redelijk schandalig dat uh, Sotheby's dat uh, verkoopt. Uh, ze mogen zich best vergissen... Maar ze mogen zich niet vergissen als ze bovendien uh, gewaarschuwd zijn. Dus ze hadden voor twee moeten tellen en ze vertel, telden nog niet voor een half. Want ze hebben het gewoon te koop aangeboden, terwijl er een kleine verandering op de datering was gemaakt, of op de nummering. Nummering, ja. En. Uh, ik vind dat je zoiets... Uh, ja, de, en als, te, als je dan gewaarschuwd wordt door een, uh, uh, een zeer respectabel instituut... Uh, dan moet je dat te harte nemen. Dus ja. dat, dat is ge, geen goede beurt voor meneer Sotterbies. Nee. Schrikt u daar ook van als verzamelaar? Want het kan betekenen dat je dus ergens op biedt wat een gestolen werk blijkt te zijn. Uh, uh, ja, ik schrik daarvan. Uh, nou ver, nou verbaas me in deze wereld niet zo gek veel meer. Maar uh, het is toch wel verbazingwekkend dat uh, zo'n veilinghuis uh, dat niet serieus... Want uh, ook voor hen is uh, de naam... Uh, hun naam is een merkartikel. En, en daar moeten ze heel zuinig op zijn. Ja. En dit is een uh, duidelijk smet op hun blazoen. Ja, ja. Dan hebben we de diefstal... Uh... We, gaan even, we zitten even in het, uh, in het even blokje in de, gestolen, gestolen kunst. Uh, uh, de diefstal uit de kunsthal. de even schilderijen waarvan we nog steeds niet weten wat ermee is gebeurd. en of ze uh, nog bestaan of wel, wel uh, wellicht toch zijn verbrand in een Roemeense oven. U heeft in die kunststal uh, geëxposeerd met die, met die prachtige tentoonstelling een paar jaar geleden. Um, zou u dat nu weer doen, wetende dat die uh, beveiliging niet zo, zo goed is als we dachten? Uh, ja, onmiddellijk. Ja? ja? ik zou het onmiddellijk weer doen. En ook in de kunsthal. Uh, omdat de ervaring in de kunsthal onwaarschijnlijk leuk was. Ze hebben me alle ruimte gegeven die ik ook wel had gevraagd. Ik mocht alles doen. Ik mocht het zelf ophangen, indelen, weet ik wat allemaal. Heb ik ook kunnen doen. En dat was verschrikkelijk leuk om te doen. Dus ik zou het onmiddellijk weer doen. Zoals toen dat tijd gekscheerend is gezegd. Dan maken we I promise to love you too. En... Uh, en ik denk bovendien, als het nu zou gebeuren. dat de kunst al geleerd hebbend. de zaak veel beter beveiligd zal hebben. Ze zijn aan het verbouwen. En ze zullen zeker een duidelijk iets. tijd aan veiligheid besteden. mag ik aannemen? Ja, maar toen die werken van u daar hingen. had dus iemand met de schroeven daar. met het grootste gemak. daar iets weg kunnen halen. Ja, maar de werken die gebeurd. ik ophang, die zijn of niet makkelijk mee te nemen... of fraai. als ze wel makkelijk zijn mee te nemen... minder, uh, ja, minder aantrekkelijk, denk ik, voor het stelen... Uh, dan de werken van, uh, die hier, uh, hier uh, uh, ontvreemd zijn. Ja. He, want Matisse en, uh, en Monet en zo, dat zijn natuurlijk namen... Uh, dat, die komen in onze collectie niet voor. Nee. Muziek. Uh, Sidney Bechet hebben we gehad. Iets anders wat u wilde uh. laten horen was... Uh, uh... U wilde werk van de pianist Christian Zimmerman. Uh, eigenlijk maakt het niet zoveel uit, uit de bad, begreep ik. Maar, uh, maar, en het was ook vooral omdat uw vrouw dat heel mooi vindt. Uh, ja, ik weet dat mijn vrouw een uh, liefhebber is. En uh, uh, ze speelt zelf piano. Dus het is, uh, het is een beetje aan haar opgedragen in dit geval. Uh, zij vindt Christian Zimmerman een van de geloof ik belangrijkste pianisten van dit moment. Dus vandaar dat ik dacht... Laten we voor haar een stukje vragen. Okay, een stuk uit het uh, tweede pianoconcert van Johannes Brahms. Ik ben heel lang naar luisteren, maar denken denk de mensen van Radio 1 dat ze op Radio 4 terecht zijn gekomen. Dit was de keuze van de, mijn gast Joop van Calderborg. We hoorden Christian Zimmerman, pianist, in een deel uit het tweede pianoconcert van Johannes Brahms. Christian Zimmerman, die wilde u voor uw vrouw uh, graag laten horen. W wat is dat voor iemand? Een hele eigenzinnige pianist, ja. pianist, maar hij is uh, in de ogen van mijn vrouw, let wel... Uh, de belangrijkste pianist van het moment. Dus uh, zij, uh, ik hoop dat ze het leuk vond dat ze het even gehoord heeft. Ja. Een, een bijzondere man heeft hij hem ook wel eens ontmoet? Nee, ik, we zijn wel naar concerten van hem geweest, maar uh, ik heb hem nooit ontmoet. Ja. Uw vrouw is degene die de muziekkeuze in feite bepaalt? Of ziet ja, dat mijn vrouw is degene die de, die de muziek thuis doet. Ja. Dus als we naar concerten gaan, dan is zij degene die dat doet. U doet de beeldende kunst? Ik doe de, ik doe de kijken, zij doet het luisteren. Ja. Speelt zij wel nog een rol? Als ik vragen mag, Gaat zij ook mee op het kaloriebezoek? Ze, ze gaat regelmatig mee. We hebben samen een... Een paar jaar terug een, een grote reis door Japan gemaakt. Nog voor de, Tsunami. de, de, de problemen. Mm -hmm. En uh, we hebben een aantal hele mooie musea bezocht. Want daar kunnen ze er ook wat van. En uh, dat hebben we, hebben we goed uh, samen bekeken. Nee, Ze gaat met groot regelmaat mee naar een aantal dingen. Ja. Zoals gezegd, uh, u uh, bent met pensioen. U bemoeit zich niet meer uh, met de dagelijkse gang van zaken van uh, Kaldikert, uh, het chemiebedrijf. Dat doet uw zoon tegenwoordig, die geeft de leiding. Dat betekent dat u veel meer tijd heeft om uh, met kunst bezig te zijn. Is het alleen maar kunst? Mm. Nou, ik doe ook nog wel wat andere zakelijke dingen, commissariaten dingen en zo. Maar... 80, 90 procent van de tijd wordt besteed nu aan kunst... en het verwezenlijken van het museum. Ja. Dat is uh, ja, dus dagwerk. En het, en het uh, nog aankopen van nieuwe werken? Ja, dat gebeurt met grote regelmatig. Ja, ja. Ja. Gaat u, uh, u heeft het al eerder verteld, eigenlijk, maar uh, u gaat veel naar uh, galeries toe. Ja. Al dan niet alleen... Ja, En dan laten ze zich snel uh, of, uh, overtuigen van, van de, de... Of niet. Of niet, ja, dat zou ja. kunnen, ja. ja. ja. Um, het, het, het, het lijkt me ook zo frustrerend. Want je bent natuurlijk niet altijd de enige die geïnteresseerd is in een kunstenaar. Is er een competitie? Uh, herkent u andere verzamelaars? Of? Nee, ik ken er wel een aantal. Maar uh, er wordt ook heel veel gemaakt. En als je, als je een beetje... Uh, eigen smaak hebt, dan, uh, dan kun je heel veel vinden. En. Uh, nee, er is niet veel last van andere verzamelaars. Uh, ik zit niet in het segment. Uh, uh, laat ik zeggen, waar. omgevochten uh, wordt bij uh, Christies of Sotheby's. Uh, uh, dat laat ik over aan de. rijke Russen en. Uh, uh, mensen uit het Midden-Oosten ja, en katar En ja. Abramovic. Ja. Nou, die nou dat is ook prima dat dat gebeurt overigens, let wel. Maar dat is niet mijn. Mijn wereld. Hm. Maar er zullen ongetwijfeld uh, mensen zijn... die weten hoe die Joop van Kaldenborg eruit ziet. Dus als u binnenkomt bij een uh, uh, verzamelaar of wat dan ook... dat ze dan toch uh, misschien wel de prijskaartjes even veranderen, of niet? Nou ja, bij een verzamelaar niet, maar bij, bij, een, nee. uh, bij een galerie wel. Maar meestal weet ik wel zelf ook een beetje wat het moet wezen. En uh, ja... Als, als ze me herkennen, vind ik jammer. Liever doe ik dat nie, heb ik dat niet. Dus uh, als het echt niet gaat en het belangrijk is... dan laat ik het anderen doen. Hm. Um, maar ja, die worden op een gegeven moment ook al herkend. Dus nou ja, goed. En aan de andere kant, ach, uh, ook galeries, uh, galeristen kennen is leuk. En dat zijn geen slechte mensen. Dus die gaan niet ineens de prijs verdubbelen omdat ik binnenkom. Nee. De, die ervaring heb ik niet. Nee. Nee. Die ervaring heb ik niet, nee. Nee. U begrijpt natuurlijk wel eens mis. Jeff Koens zou u graag willen hebben, geloof ik? Niet? Uh, nee, er zijn, er zijn dingen waar ik uh, natuurlijk, uh, waar ik, uh, die ik niet uh, uh, toen het nog uh, kon, uh, uh, laat ik zeggen, voldoende ontdekt heb of uh, voldoende uh, heb ingeschat. Dat, dat klopt. Maar ja, oh, uh, er is ook een hele hoop van wel. Dus je kan niet alles hebben. Nee, dat is wel een goede instelling, denk ik ook. Hè? Ja, uh, in dit geval zeker. Uh, er is. Een, een enorme hoeveelheid uh, waar je naar kunt kijken. En uh, indachtig van krimpen uh, zijn er heel veel uh, niet-bekende kunstenaars. Uh, en daar kun je wel aankomen. Ja. U bent een zakenman. Dat, dat was uh, waar uh, uw vriend Bram Peper in het uh, begin van dit gesprek... die we toen lieten horen het al over had. Dat die kunst aan de andere kant belangrijk is... voor, het, voor de extra zuurstof in de wereld. Maar dat zakenschap, dat, dat uh, zakenmanschap, dat neem je natuurlijk wel mee... Uh, in je onderhandelingen en dergelijke. Dat, dat is uh, handig, lijkt me, om die achtergrond te hebben. Ja, dat is... Dat is, uh, dat is ik weet niet of altijd degenen die aan de andere kant staan... Uh, dat ook handig vinden. Maar uh, uh, ja, ik wil er wel best wel over praten. Ja. Uh, laat ik zo zeggen, als je het... Uh... Kijk, er is, uh, maar een, uh, zeker, op een gegeven moment is er voor iedereen maar een zeker budget. En uh, als je daar meer van kunt aanschaffen is leuker dan niet. Dus ik, uh, ik wil het er wel over hebben. Ja, Bram Peper die uh, overigens daar nog iets over zei. Uh, want hij is een keer met u meegegaan naar een dergelijke... Althans, hij kon de situatie schetsen wanneer u een kunstwerk wilt hebben. Ik heb hem op als een beurs in Parijs uh, aan de gang gezien dat hij zei... God, uh, dat is een mooi werk... En dan vroeg hij aan een persoon, hoe duur is dat? Dan zei hij 80.000 frank, Zwitserse frank. En zei nou, toen zei hij tegen mij, ik geloof niet dat die de persoon erover gaat. Maar die persoon die daar staat, die gaat erover, dat voel ik aan. En toen kocht hij dat voor 40, begrijp je? De kunst van de koopman. Dan moet je niet veel sentiment bij hebben, want dan ga je veel betalen. Dan is je geld ook snel op. Dus Dat gaan we niet doen. Dat gaat Joop niet doen, zegt Joop dan. Nou, dat laatste kan ik wel gezegd hebben uh, Ik herinner me niet het voorval van uh, 80 en 40 Het lijkt me ook heel uh, kozer, Bram Maar, uh, maar uh, uh, oké okay. uh, Het kan wel eens voor anders, ja, dat kan ja, voor de helft is. Uh, is uh, de galerist is dan niet serieus en ik ook niet. Dus ik, ik wil graag uh, dat hij, de, de, de ene zijde, serieus is en ik ook. Dus het, het, het speelt zich af in, in kleinere getallen. Ja. U, u bent een voorbeeld van uh, iemand die, die zijn eigen museum, althans die, uh, een, een museum opricht. Dat is uh, koor op de molen van de huidige regering natuurlijk. Die wil heel graag uh, dat privé mensen veel meer uh, zich uh, direct met het uh, kunst en cultuurleven bemoeien dan voorheen. Wat vindt u van die ontwikkeling? Nou, ik, ik vind uh, het gaat wat uh, abrupt en wat uh, hard. En uh, uh, we hebben het, uh, het kind uh, uh, hebben we een beetje afhankelijk gemaakt en nu willen we het een ene keer uh, afnemen. Uh, dat is denk ik niet goed. Maar wat mij betreft mag uh, uh, er best uh, op een andere manier subsidie ge ge gegeven worden. En mogen wat mij betreft musea of andere kunstinstellingen... best wat meer zorgen voor hun eigen inkomsten. Mm -hmm. Er zijn uh, voldoende... Uh, voorbeelden te vinden in andere landen waar dat ook gaat. Niet omdat ik dat nou doe, maar dat, dat mag ook best bij bestaande musea. Uh, dat geeft uh, inventiviteit, dat geeft ondernemerschap... en dat mag er best bij horen. Dus ik vind het niet zo heel nee, erg. Maar u zegt wel u het... Niet abrupt. Het, het, het gaat te snel allemaal, zegt u. Echt. Ja, zo nu en dan gaat het wat erg met de bottenbijl. Ja. Dat is jammer. Maar uh, dat iedereen er is aanwendt... dat hij ook gewoon moet zorgen dat... Uh, er een, uh, een balans is tussen inkomsten en uitgaven. En dat je niet alsmaar bij de overheid je hand op kunt houden. Ja, dat vind ik uiteraard als ondernemer een, ja. uh, een juist punt. Is, is Amerika wat dat betekent? De Verenigde Staat een go goed voorbeeld? Ja, is het... Dat is het meest extreme ja, voorbeeld, ja. zou je kunnen zeggen. In Amerika uh, uh, is er eigenlijk ha haast geen. Kunstinstelling, of hij wordt door privépersonen of uh, uh, sponsors betaald. Ja. En de overheid betaalt er heel erg weinig. En we moeten vaststellen dat dat toch hele mooie musea... Uh, orkesten, balletten enzovoort zijn. Dus als de mensen dat zelf willen... Uh, uh, die in zo'n land wonen, uh -huh. dan komt het er uiteindelijk ook wel. En uh, uh, die mentaliteit is helemaal niet zo slecht. Nee. Gaan we die kant op, denkt u, in Nederland? Nou, dat, gaat, dat verwacht ik niet. Nee? Ik verwacht niet dat dat... Nee, dat is in, in vele jaren opgebouwd. Dat gaan we, denk ik, niet uh, in een korte tijd afbreken. Maar, en dat hoeft ook niet van mij. Maar... Uh, uh, de grote betrokkenheid, misschien wel overdreven betrokkenheid... Uh, van de overheid bij uh, zo'n vrijachtige uh, uh, situatie als bij cultuur... Uh, is eigenlijk wat mij betreft ook niet nodig. Uh, ze zouden zich kunnen beperken tot het, uh, wat ik noem, voorwaardenscheppend beleid. Dus zorgen dat er een, een, een gebouw komt of een, uh, uh, dus een, een concertgebouw. Mooi. En dan moet de muziek erin, die moet eigenlijk door ons allen gewoon betaald worden. Ja. Uh, daar is niks op tegen. Ja. En dat kun je dan een beetje fiscaal aantrekkelijk maken of zo. Maar, maar in principe gewoon dat wat we krijgen uh, ja. Ja. doen. Tot slot, uh, uh, dat museum, dat komt er. Uh, een, een andere ondernemer die daar ooit heel druk mee is geweest... was Dirk Scheringa. Dat is al ja. ontzettend uh, misgegaan. B bent u wel eens bang voor zo'n ontwikkeling? Of zegt u van, dat komt wel goed? Nou, het zou aanmatigend klinken als ik zei dat ik daar niet bang voor was. Scheringa kende ik redelijk. En ik vond het bovendien een hele aardige man. En hij heeft verschrikkelijk zijn best gedaan om een mooi museum te bouwen. En ik vind het echt heel jammer dat hem dat niet gelukt is. En waar dat allemaal aan ligt, dat uh, laat ik graag een ander over. Maar uh, ik vond het jammer. Natuurlijk be bekruipt je wel eens, stel je eens voor, dat mij dat overkwam. Mm -hmm. Uh, wij zitten in een andere sector, in een andere situatie. En het, uh, inderdaad, het museum komt er uh, uh, niet van geleend geld. Dus, maar het komt er. Het zal, het zal er wel komen, ja. Ja. Wanneer gaat het open? Ik hoop uh, klaar te zijn eind 2015. Of het dan ook onmiddellijk open kan. We willen het ook nog op ons gemak inrichten. Uh, dus dat zou ook iets later kunnen worden. Okay. Maar... Bedankt voor dit gesprek, Joop van Kopenborg. Heel graag gedaan. Opium is er weer na het journaal van 4 uur. Dan over het concert. Opium. Avro. Onvoltooid verleden tijd op de radio.